11 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. De vroegere Russische oliemagnaat Gorodkowski... zal zich afzijdig houden van de politiek. Dat zegt hij in een interview met het Russische magazine The New Times. Ook zal hij geen aanspraak maken op kapitaal of goederen... uit zijn vroegere olieconcern Yukos. De zakenman die deze week uit de gevangenis werd vrijgelaten... heeft zijn belofte opgenomen in een brief aan president Poetin...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 Een verjaardagsfeestje van een meisje van 16 is vannacht in Kijkduin uit de hand gelopen. In een café aan de boulevard werden vijf mensen aangehouden. De politie ging kijken bij het Sweet 16-feestje na een melding dat jongeren verdieningen aanrichten buiten het café. Eerst werd de politie niet binnengelaten en toen agenten later terugkwamen met hondige leiders en politie te paard... werden ze belaagd met barkrukken en bekogeld met glazen. Daarop ontruimde de politie het café en hield vijf feestgangers aan. Eén politieagent raakte gewond.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 Met Matthijs Deen en Jos Palm. Ja, welkom in tweede uur van OVT vanmorgen. Zo meteen in het spoor terug een herhaling van het eerste deel van de vierdelige documentaire over het rampjaar 1672. Een serie die ik in 2009 maakte samen met Luc Panhuizen, auteur van het gelijknamige. Een mooie boek, rampjaar 1672. Een serie met daarin onder meer de laatste rol ooit van Ton Lutz, opgenomen een paar maanden voor zijn dood. Deze herhaling is niet omdat we door de nieuwe producties heen zouden zijn. Integendeel, er staan heel veel nieuwe documentaires op stapel... ook in het nieuwe jaar. Maar ik herhaal het toch maar even... want er was even misverstand over bij een gast, Jan van Aken... in het eerste uur, die het ook weer op zijn Facebook had gezet... dat OVT zou ophouden. Dat is niet zo. De redactie vond het aardig om 1672 te herhalen... omdat hij door mij gemaakt is en dit de laatste aflevering is... die ik voor OVT presenteer. U weet, er wordt bezuinigd en vanaf 1 januari gaat de VPRO hernieuwd... maar afgeslankt verder voor heel wat medewerkers betekent dat ontslag ook voor mij, maar maakt u zich geen zorgen. Ovt gaat volgend jaar gewoon op de oude voet door. Wilt u uw blijdschap daarover kwijt? Mailt u dan naar OVT oh ja. ja, Gewoon op de oude voet door, danig afgeslankt. Oh. Maar we doen ons best. Ga verder. Ja. Je redt het wel, Jos. Voordat we 1672 herhalen, een gesprek over een vergeten gebeurtenis die zich zes jaar daarvoor heeft afgespeeld in het zeegat tussen Vlieland en Terschelling, namelijk de overval van de Engelse oorlogsvloot op de Kopverrij die daar op de reden lagen. Bij die rampzalige gebeurtenis, de Republiek was verwikkeld in de Tweede Engelse Zeeoorlog, werden ongeveer 150 koopvaarders en het dorp Westerschelling in brand gestoken. Een goeddeels vergeten gebeurtenis, zei ik al, maar in de tijd aanleiding voor een actie van Cornelis de Wit en Michiel de Ruiter een jaar later, namelijk de Tocht naar Chatham. Een wapenfeit waar historici heel wat liever op terugkijken. Wel nu, in de studio... Historicus Anne Doedens en de Vlielanden ondernemer Jan Houter... voor Badgasten, beter bekend als Jan van Vlieland... en al jaren en dag bezig met het boekstaven van eilandengeschiedenis. Anne en Jan hebben de afgelopen jaren met grote ijver in archieven... overal in Europa onderzoek gedaan naar wat zich nou precies in 1666 heeft afgespeeld. Hoe omvangrijk de ramp was, hoe groot de schade was... en misschien ook wel waarom we dat in Nederland hebben weggestopt. Daar is een boek over verschenen. Dat boek heet eenvoudig 1666 En heeft als ondertitel De ramp van Vlieland en de Schenning. Maar heren, het was toch een ramp van de hele Republiek, Anne? Dat was het ook, zeker Matthijs. Eh, we praten over duizenden doden op het wat. We praten over de omzet van eh, het Engelse koninkrijk in het jaar 1666... wat er aan schade geschiet. We praten over... W wat het... bedoel je? De... Daar, daar, daar bedoel ik mee dat de schade aan schepen en aan ladingen op het vlie... op 19 augustus 1666... even groot was als de begroting die Engeland had in het jaar 1666. Dus het is een gigante bedrag geweest van honderden miljoenen... wat daar in vlammen is opgegaan. We praten over minimaal... 2000 doden op het wat. Het is een gigantische slachting geweest. We praten over gezinnen die naar Harlingen toe uh, gaan. Uh, uh, half tot in het water, tot aan, de, tot aan de oksels. We praten over gezinnen die naar uh, Den Helder toe gaan. We praten over paniek uh, op de beurs van Amsterdam. Dat zei ik al drie dagen, de beurs dicht. Dat was ongekend. En uh, ja, daar is wel wat over gezegd. Er is wel wat over geschreven. Maar in feite is de aandacht heel weinig vergeleken met uh, de situatie een jaar later. Het uh, doorvaren van de beroemde ketting uh, bij de Theems. En 1672. Dit was een ramp van ongekende omvang. En het was een ramp die bovendien nog iets anders leert. Een jaar later is de zaak weer zoals het was. Men heeft zich weer hersteld, ondanks deze grote klap. En dat, dat werpt toch een heel bijzonder licht op de veerkracht het publiek kon een stootje hebben. Maar, maar, he, stootje hebben. maar heel even, Matthijs heeft het in de inleiding al gezegd. Maar even nog voor alle helderheid: het is 1666 en de Engelse vloot vaart heel brutaal naar de Nederlandse kust. Bij de, bij de Waddeneilanden... en boort daar een hele kopverdij uh, uh, ja, precies. De, de grond in. En, dan Zomaar. Dan is, dan en dat het, om Nou, toe. het opvallende is dat dat kon gebeuren. Hoe heeft men zo... Uh, laten we zeggen, zijn waakzaamheid laten gaan? Op dat moment uh, ruzie tussen Trump en de Ruiter... op dat moment verraad in Den Haag... op dat moment de aandacht elders... En op dat moment die Engelsen kruipen langs de kust omhoog. En terwijl niemand erop rekent, vallen ze het vlie binnen. En slaan ze eh, hun slag met strozakken, bultzakken. Met kleine bootjes wordt daar een gigantische vloot. Ter hoogte van de rigel wordt daar in vlammen gezet. Anne, ik wil zo meteen de context daarvan nog verder uh, uitdiepen. Jan Houten, je bent als eilander op Vlieland school gegaan. Was er bij jou op school aandacht voor? Uh, nooit gehad. Ik moet eerlijk zeggen, het was voor mij helemaal nieuw. Toen we met uh, Anne bezig hebben... Het geschiedenisboek van Vliand geschreven. Toen kwam dit verhaal eigenlijk bovendrijven. We wisten er bijna niets van. Toen zeiden we zullen we dat eens gaan uitdiepen. Want die toch naar Chatham, jongen, die kom je in alle documentaires tegen. Maar wat er bij Fliesland gebeurde niet. Toen zijn we naar Engeland gegaan, naar Londen, het Nationaal Archief. Uh, we zijn in het Maritiem Museum geweest. We zijn naar Frankrijk geweest, het Nationaal Archief. Duitse archieven nagezocht. En toen kwam van alles boven water, moet ik je eerlijk zeggen. En dan gaan je ogen gaan helemaal uh, schitteren... want dan komt er toch een stuk geschiedenis boven. Er zijn echt in het verleden soms zinnetjes... Geschreven hierover. Maar het is een complete ramp geworden. En nou, dit hebben we nu helemaal boven water kunnen krijgen. En dan met name, ik begrijp dat wel. Trump en de Ruiter, dat waren de, de grote heroes in die tijd. Dus daar dat die ruzie hadden. en zelfs Trump ontslagen werd. Ja, jongen, dat kan toch niet in de geschiedenisboeken? Maar toen dat gedonder aan de gang was. zijn die Engelsen onder leiding van admiraal Holmes omhoog gegaan. Een Nederlandse landverrader, Heemskerk. hielp mee om door dat nauwe stortemelk. dat was maar een nauw vaarwater bij Vriand om daar binnen te komen. Verraders die vooruit waren... hadden intussen ontdekt... dat er enorm veel schepen lagen te wachten... om uit te varen. Men wilde... Vlieland platbranden. Want Vlieland was zeer belangrijk... voor met name alle schepen die naar de Oostzee voeren... en ook nog wel schepen die naar Oost- en West-Indië gingen. Want je moest je daar uitmelden, je moest je daar aanmelden... je moest belastingen betalen en, en dat was belangrijk. En dat Vlieland, daar hadden ze ook nog van gehoord... dat er grote pakhuizen vol met VOC-goederen lagen. Nou, die waren er echt niet, dat was niet zo. Maar alles met elkaar wilden ze Vlieland platbranden... Dat is niet gelukt. Het begon gigantisch te stormen. En toen ging het niet door. Alleen één ding. Die schepen lagen daar. En toen dachten die Engelsen... als we nou Nederland één pijn willen doen... dan moeten we hun grote vloot in de fik steken. Nou, dat hebben ze in vijf uur tijd gedaan. Ja. Precies. Voordat je het hele verhaal ja. vertelt. Ga ik nog even. Ik, het even... gaat wel lekker eigenlijk. Dan gaan we ja. ja, lekker. Ja. Nou, daar duidelijk is, Hij doet het heel aardig eigenlijk. Adem, ja. wat was de lacune. Uh, op het moment dat jullie aan het, aan het onderzoek begonnen? Want, want je, je gaat dus uh. niet voor niets struinen. Wat was uh. de lacune in onze kennis? De lacune in onze, de lacune in onze kennis is dat als je je realiseert. dat er 150 tot 170. want 150 is een magere schatting koopveilig ondergaan. Dat de aandacht voor het eiland Vlieland... dat de aandacht voor het Vli richting Oostzee... als uitvalshaven naar wat de navel van de economie van de Gouden Eeuw was... dat die aandacht voor dat eiland, voor niet alleen scheiden, maar ook Vlieland weggevallen was... dat de aandacht voor het feit dat daar nog de restanten van 150 tot 170 schepen ergens onder de rigel. er is een verhaal... dat de master van de schepen... die zouden de rigel nog op zijn plaats houden. Ja. Dat die aandacht daarvoor is maar weggevallen. Even zeggen, de rigel dat is een zandplaat... onder Vlieland. Ja. Ja. Dat betekent, wij zijn aan de gang gegaan... en een van de dingen was, hoe haal je... 150 schepen, 170 schepen... met hun lading, hun kapitein... de bijzonderheden van die schepen boven tafel. Nou, na lang zoeken dachten... we laten we eens in het notariële archieven gaan kijken... We hebben 60 tot 70 van de 150 tot 170 schepen kunnen identificeren. We hebben de plek waar ze naartoe gedreven zijn kunnen identificeren. We hebben de stukken teruggevonden van de bemanning van de twee oorlogsschepen... die hadden moeten bewaken, maar die in brand geschoten zijn. Teruggevonden. Twee oorlogsschepen waren er te bewaken. Twee convoyers lagen er om de hele zaak te maar begeleiden. Maar je zit midden in een oorlog. Ja. Um, waar die oorlog over ging... in ieder geval... het was natuurlijk ook een machtsstrijd op de, op de Noordzee. Een machtsstrijd in de handel. Je hebt de oorlog. Je weet dat jouw, jouw vloot daar ligt. Ja. Je hebt maar twee oorlogsschepen om dat te bewaken. Dat is natuurlijk idioot. Maar waarschijnlijk voelden ze zich ook wel veilig daar. Nou, Jam, het was... nou, ik moet zeggen... ze voelden zich aan... Wel, wel veilig, want je zat meer op het Zuiderzeegedeelte. Uh, daar binnenkomen was al heel moeilijk voor die Engelsen. Maar vergeet niet, er is steeds door het Noorderkwartier en anderen is er steeds maar geroepen... wij moeten, we moeten assistentie hebben. Men dacht in eerste instantie dat de Engelsen bezig waren om richting Den Helder, Texel, daar de grote aanval te plegen. Hey doch, ze voeren voorbij en toen zagen ze opeens in het dorp Westfrieland, wat er toen nog lag... die zagen opeens die Engelse schepen komen. Ja, toen was men eigenlijk veel te laat om nog hulp te bieden. Die twee, die Middelhoven en die Vollehoven, die daar lagen moet zeggen, die hebben eigenlijk helemaal niets gedaan. Er was nog een, een vlielander, een vlielandertje, zeg ik dan maar. Meneer Held, met DT. Nou, Het was een echte held, en zijn naam zat mee. Die ging met één kanonnetje, ging in die grote Engelsen nog even te lijf. Ja, dat had natuurlijk helemaal geen zin, maar... maar het feit dat Holland de eilanden op dat moment aan zijn lot overlaat... is dat niet iets wat je, ik bedoel vanuit Holland gezien. De mentaliteit vanuit Holland gezien. woonden er op die eilanden. toch echt voornamelijk piraten en tuig. Die ga je dus toch niet bewapenen. Nou, op dat moment niet meer. Dat was ja, meer eind 16e eeuw. Toen, toen zaten daar de, de geuzen en. en, en ja, maar moet... zo'n mentaliteit gaat niet 1, 2, 3. Nee, dat is waar. Die mentaliteit. Maar ik weet, ik, heb nu, ik ben ook bezig om alle huizen van Frieland nu te beschrijven. Hè? En in 1666. woonde er huis aan huis aan huis op grootschip. Die ter Oostzee voeren. Die namen dan ook hun familie en anderen namen ze mee. Heel Vlieland leefde. Het was de eerste Gouden eeuw van Vlieland. Dat zeg ik elke keer weer. Dat, dat, dat was gewoon het zo. Het was hoor. eigenlijk een Hollandse ja. enclave in een. Uh... Ja, en, en het Noordelijke Friesland, dat lag toch allemaal een beetje in controverse met, met, met, met het grote Holland. En, en nou ja, uh, dat, dat lag een beetje op de achtergrond. Men heeft zich. Echt verkeken op wat die Engelsen daar gingen doen. Het werd dan ook een echte ramp. Want niet alleen dat die vloot werd verbrand. Toen hadden die Engelsen het te pakken. en gingen ook nog eens naar de Schelling toe. en hebben daar het hele dorp Wester Schelling gebrand. Anne, ja. uh, hoe kunnen ze. Uh, de vloot ligt binnen. Het is moeilijk binnenvaren. Je hebt bakens nodig je hebt uh, tonnen nodig, je hebt loodsen nodig. Die vloot die voelt zich vrij onkwetsbaar. Hoe kan het dat, het toch, dat die Engelsen dat toch... met twee verraders? Is dat, is dat met één vraag? grote verrader Reims, kreeg ik maar er is nog iets anders. Het verraad ja. aan de binnenkant. Wat namelijk zo opvallend is... prachtig verslag gelezen... van pensionaire stellingwerf van Mede Blik. Wat blijkt daaruit? Degene die vergunning hebben gegeven naar nee, die 150, 170 schepen om op te varen. Ze hadden er niet mogen wezen. Waren kooplui die tegelijkertijd de regenten waren... die in de Staten van Holland zaten. Men had dus boter op het hoofd, want die schepen hadden daar niet mogen zijn. Er was een verbod tot uitvaren. Er lagen tientallen schepen op weg naar Argangel. Die moesten naar buiten, want het was de laatste gelegenheid... om naar Rusland te komen. Het was al augustus. Ja. Het was augustus. En wat er gebeurt dan is... Dat men heeft vergunningen gegeven die men niet had mogen geven. Dus als de ramp in de Staten wordt verteld en de oude 80-jarige pensionaire stellingwerf vertelt het, met trillende handen schrijft hij het op. Ik heb het stuk in mijn handen gehad. Dat de heren Elkaar gingen beschuldigen, boos waren. Maar dat het dezelfde heren waren die in de handelshuizen zaten... die opdracht gaven om door te varen. Dus het verraad kwam van de buitenkant. Het kwam van een heemskerk die een doodvonnis aan zijn broek had, een kapitein. Maar is het zo, ze hebben gewoon gegokt, ze hebben misgegokt. Want ze dacht, als je die schepen thuis houdt, ja. dan verlies je ook geld. Uh, ja, dat is wel zo. Maar als je nagaat dat er vanaf februari 1666 gewaarschuwd was... kijk uit met uitvaren. Als je kijkt dat men aan bleef komen varen... vanaf de Zuiderzee, die vloot die voert zich op. Er worden boten naar buiten gestuurd van binnenkomende schepen. We hebben slavenschepen, ontdekt die daar lagen daar loopt de lijn naartoe. Schepen die uit Frankrijk kwamen. Een enkel VOC-schip. Geen VOC-schepen. Wel West-Indische Compagnie-schepen. Eh, Franse schepen. Groenlandsvaarders. De Fransen die waren mee in de complot... want die waren bondgenoot van de Republiek in die tijd. De hele zaak is ongecontroleerd bij elkaar gekomen. Kon door de weersomstandigheden geen kant uit. De Engelsen komen aanvaren. En kat in het bakkie. Klaar. De wind staat verkeerd. De vloed staat verkeerd. En... Het is met een paar kleine bootjes, want het viel vreselijk ja. mee Jan... waar ja. ze mee binnenkwamen, paar dat ze de zaken he? in brand hebben gezet. Maar bij, bij het leuke hiervan is dat dus door die geschiedenis van Vrieland uit te diepen... Uh, we een, met een heel ander perspectief naar Holland gaan kijken. En, dus dat, dat is, is de, de enorme verdienste van zo'n klein ja. eilandje eigenlijk. Exact. Um, al, was het, al was het alleen maar één opmerking. Omdat, wat vergeten is, Vrieland leverde een kwart van de kapiteins op de OC. Iets meer nog dan Terschelling. Dat betekent, als je Vlieland ten terschelling optelt... dan kwam de helft van de kapiteins die op de OC voeren... van Holland vandaan. Ja. Die kleine eilanden. Van Vlieland, ja. Jan, kan je nog in 20 seconden zeggen wat jullie volgend jaar gaan doen? Volgend jaar, nou, in 1666... we gaan tijdens Harlingen zeeuw uh, dat is voor de eerste keer herhalingen dan gaan we het boek introduceren. Daartoe hebben we uitgenodigd twee Engelse admiraals, de Nederlandse admiraal Bosboom, de Duitse consul, uh, de Duitse... Nou, afijn, we maken er een hele happening van. Wordt geweldig, <laughs> wordt geweldig. <Okay. laughs> het boek, dit is een wetenschappelijke uitgave, er komt nog een, een, een iets publieks boek, maar deze is uitgegeven bij uitgever van Weining, Franeker. het heet... 1666, Anne Doelen, Jan er bedankt. Ik moet met een rotvaart door. U luistert naar OVT, u kunt ons mailen op ovt.vpro.nl. In het spoor terug, met vandaag een herhaling... het eerste deel van een vierluik over het rampjaar 1672. De Republiek der Verenigde Nederlanden was nog niet eens een eeuw oud... of u werd alweer bijna opgerold. In het voorjaar van 1672 namelijk vielen Engeland, Frankrijk... Münster en Keulen ons land tegelijkertijd aan. Dit bracht enorme paniek teweeg. Voor zijn boek Rampjaar 1672 bestudeerde Luc Panhuizen... de briefwisseling tussen de gezinsleden van de familie van Reden die op het kasteel van Amerongen woonden. Deze briefwisseling vormt de basis van deze spoor terug-serie. Luister nu naar het eerste deel, De inval, techniek Jurek Willig. Hier God, Gij hebt ons land gemaakt tot een pakhuis, beurs en winkel van Europa... ...ja, van de ganse wereld. Alle pronk, pracht en praal in huishoudingen en huisgoed... ...in kledingen en sieraad des sterfelijke lichaams... ...stijgen tot aan de hemel. Maar ook dronkenschap, gulzigheid, brasserijen... Zuiperijen roepen en schreeuwen tot u in de hoogte. Ach, heer, alle vromigheid neemt af en de goddeloosheid krijgt aanwas. Nu, heer, komt gij weder en dreigt ons met een zware bloedige oorlog door de koningen van Frankrijk en de Engeland. Hij maakt het land verbaasd en bedroefd. Och, heren, tuchtigt ons genadelijk maar met mate. En, heren, slaat onze moedige vijanden met ziekte, honger en ongemak. Maakt de wateren machtig om haar te stuiten. Vereidelt haar raadslagen. Geeft haar verzaagde herten. Brengt ze in verwerringen. Waarom zou God... Amen. Tegenover ons, tot ons eigen verderf, toegeeflijk zijn. <laughs> maar goed, huil, huil als je wilt en zo vaak als je wilt, de beker van de rampspoed zul je toch drinken. Niet zonder reden reikt de hemelse geneesheer hem moordevol aan. Het is februari 1672 en het regent. Dagen achter elkaar. De wegen zijn onbegaanbaar. De schepen liggen op de kant en de lege haalde weilanden staan enkel diep onder water. De Nederlanders zitten binnen. En ze lezen verontrustende berichten in de krant. Den Haag. Alles schijnt zeer onzeker te wezen in die voegen dat niemand weet hoe wij het met Frankrijk... maar ook niet hoe wij het met Engeland zullen hebben. Velen vrezen dat er een oorlog te verwachten zouden zijn. De Staten van Holland zijn nu al dagen in vergadering bijeen... over de kwestie van de eventuele benoeming van de heer Prinsen van Oranje... tot kapitein-generaal. De heer Downing, ambassadeur van Engeland... heeft een memorie aan de Staten overhandigd en vervolgens een bezoek gebracht bij zijn hoogheid, de heer Prins van Oranje. Franse brieven melden dat de heer ambassadeur de Groot... audiëntie bij den koning van Frankrijk heeft gehad. In het begin van het jaar 1672... droomde ik dat ik over de Scheveningse weg liep. En daar stond een driekanten galg waar ze vijf mensen aan ophingen. De eerste was klein en blond. Dat is Downing, zeiden ze. De ambassadeur van Engeland. En toen kwam de beul en die sneed het touw door. En hij hakte de hoofden af en reeg ze door de hals aan een touw. En er waren allemaal hoofden van mensen die ik niet ken. In het rampjaar werd de Nederlandse Republiek naar het randje van de afgrond geduwd. En het merkte dat het een heel klein landje was. Uh, een speelbal in het krachtenveld van internationale politiek. Luc Panhuizen is biograaf van de Gebroeders de Wit... en auteur van rampjaar 1672. In dat rampjaar werd de Nederlandse Republiek... binnengevallen door het grootste leger... Ter wereld door de machtigste koning van dat moment. En het heeft overleefd. De Republiek heeft het allemaal doorstaan... maar wel ja, in een, in een ja, krankzinnig verhaal... waarin eh, het, het, het beste van het land... maar ook het slechtste van het volk naar boven kwam. En het heeft eh, alles op alles moeten zetten... om eh, zichzelf opnieuw uit te vinden... Ook in Parijs spreekt in ieder nu openlijk van een aanstaande oorlog. Men meent dat de eerste acties zullen worden begonnen met de troepen die al in het land van Keulen zijn. Op Heden komt confirmatie dat door Luik gepasseerd zijn omtrent 200 à 300 Fransen nemende de weg naar Keulen. Men zegt dat het bakkers van haar ambacht zijn om het brood voor de Franse troepen te bakken die haar met het Keulse brood niet aan konden vernoegen. De heer Godard van Amerongen, die onderweg is naar de Keurvorst van Brandenburg... namens de Staten-Generaal, is in Berlijn aangekomen en feestelijk onthaald. Mijn heer en liefste hartje, het is me zeer lief te lezen van uw gelukkige overkomst in Berlijn... en dat ze u met zoveel eer en civiliteit hebben ontvangen. Toch wens ik van harte dat wij mogen horen van uw wederkomst bij deze dangereuze tijden. Margaretha Turnor was kasteelvrouw van Amerongen... getrouwd met Godard Adriaan van Reden. Op het moment dat het rom rampjaar losbarst... zit Margaretha op haar kasteel... en haar man, Godard Adriaan van Reden, bevindt zich in Berlijn... waar die ambassadeur is bij de Keurvorst van Brandenburg... bij wie hij hoopt namens de Nederlandse Republiek... hulpsoldaten te krijgen om het Nederlandse leger bij te staan in de strijd tegen uh, Frankrijk. Het weer is hier erg veranderd. Het ijs in de rivier smelt weg, de wateren van de Rijn wassen... en de wegen zijn onbruikbaar. Dus we zullen voorlopig van de Fransen geen nood hebben... al vermeerderen de geruchten over oorlog van dag tot dag. Zijn hoogheid is hiernaast op Zuilenstein geweest... om op Rijnkanten de frontieren te gaan bezichtigen... Het was hier de hele dag zo'n af- en aangerij van al zijn paarden... die ze in de grachten drinken brachten, dat er geen doorkomen aan was. Men zegt dat er nu in Utrecht en Den Haag geworven wordt voor het leger. Onze zoon zegt dat er enige fraaie lieden onder zitten... maar de meeste zijn van zulke slechte en dronken bloeden dat het bedroefd is. Hoe het met zijn eigen sollicitatie staat, moeten we afwachten... Fritsje, ons jonkertje van Amerongen, logeert weer bij me. Fritsje drinkt elke dag op grootpapa's gezondheid... en hij hoopt dat grootpapa hem een prinsje zal brengen. Hoogedelgeboren heer en vader. Ik ben nu in Den Haag, want ik kreeg bericht van mijn goede vrienden... dat men in het geheim bezig is de hoge militaire posten te verdelen. Ik hoop op de gunst van zijn hoogheid, die hier de meeste hand in heeft. Godard is de zoon van Margaretha en Godard Adriaan van Reden... Hij is 28 jaar oud op het moment dat het rampjaar losbarst. Hij heeft 0,0 ervaring, zit in het leger... en is kolonel van een regiment Ruiterij. Mijn grootste ongeval is dat ik uw aanwezigheid hier missen moet. Kunt u niet een briefje schrijven aan de heren Beverning, Jan van Gent en Gokkinga... opdat ze me in vertrouwen kunnen zeggen wat te doen? Er worden wonderlijke listen gebruikt. Hoe groot was het Nederlandse leger eigenlijk? Uh, op de begroting stond een leger van ongeveer 90.000 man. Maar die uh, compagnieën waar dat leger uit bestond... hadden al heel erg lang niet gevochten. Uh, inmiddels waren er soldaten doodgegaan. Niemand wist precies hoeveel, maar ze stonden nog wel op de lijst. Verder wist ook iedereen dat fraude wijdverbreid was. Je kon als kapitein heel makkelijk een hoger aantal soldaten opgeven... En dan kreeg je dan toch soldij voor van de staat. En dat kon je dan mooi in je eigen zak steken. Toen waren het allemaal schijnsoldaten. Dus eh, dan stond er 90.000 eh, op de rol. Maar iedereen dacht... als wij 40.000 hebben, mogen we wel heel blij zijn. Mijn heer en lief hartje. Sinds mijn laatste brief is zijn hoogheid, Prinsen van Oranje... als aanvoerder voor de expeditie aangenomen... In Den Haag was er zulke ongemene vreugde... dat er de hele nacht honderden mensen op de straat waren. En dat de een zong, de ander tromde... en nog een ander de trompet blies met zoveel gejuich... dat er geen woorden voor zijn. Hoog edel geboren heer en vader. Er is niet veel goeds uit Engeland. En zijn hoogheid heeft mijn trompetter van me gevorderd. En ik vind me daar zeer verlegen mee. Mijn andere trompetter Cornelis... ligt ook al doodkrank en buiten hoop van leven... Ik kan hier geen goed soldatenpaard krijgen en geen goed stalknecht ook al niet. Er gaan nu 2000 man naar de IJssel om aan de verdedigingswerken te arbeiden. We zullen in een zware oorlog geraken. En ik hoop dat God onze wapenen zal zegenen en dat wij alle eerder aan de IJssel zullen sterven dan de Fransen erover te laten komen. Londen. Op heden is uitgekomen een declaratie van den koning, waarbij de majesteit een oorlog declareert tegen de staten der Verenigde Provinciën. Zulks dat die oorlog nu zeker gaat. Het begin van de oorlog was wel heel naar voor de Nederlandse Republiek. Want iedereen was eigenlijk gespitst op Frankrijk. Daar verwachtte men de eerste vijandigheden van. Maar wat gebeurde, was dat die vijandelijkheden afkomstig waren van Engeland. Met de Engelse koning bestond al een bondgenootschap. Maar die Engelse koning was ook de liefhebbende oom van prins Willem. Dus hoopte dat de Engelse koning... zich door zijn familieband met Oranje... maar ook door die evenwichtspolitiek... zou laten winnen voor de Nederlanders. Londen, 22 april 1672. Beste neef, ik kon niet nalaten... even een enkel woord aan u te schrijven... omdat ik vrees dat onze correspondentie een tijdje moet ophouden vanwege dit misverstand tussen de Staten en mij. Maar ik verzeker u dat mijn vriendschappelijke gevoelens voor u... niet in het minst zullen veranderen. En ook al lijken onze belangen nu wat uit elkaar te lopen... ik heb u toch een dienst bewezen, want ik ben er vast van overtuigd... dat u de post die u nu hebt nooit zo snel zou hebben gekregen... als er geen oorlog was uitgebroken. Dit is alles wat ik u nu kan zeggen. Maar ik hoop dat ik tijd van leven heb om u ooit van meer dienst te kunnen zijn... En u moet ervan overtuigd zijn dat ik geen gelegenheid zal laten passeren... om u mijn oprechte vriendschap te laten ondervinden. Charles, King of England. En toen kwam ook, de dag daarna, de Franse oorlogsverklaring. Mijn heer, mijn lief hartje. Het schijnt dat de hand des heren ons aan alle kanten bezoekt. De kwade tijdingen die wij uit Engeland hebben... zal u edel zeker hebben verstaan. Uw edel zegt wel dat wij God niet genoeg kunnen danken voor zijn weldaden... die wij gedurende onze huwelijkse staat van zijn goddelijke hand hebben ontvangen. En dat wij daarom niet scherp en spits behoren te schrijven en te spreken. Ik heb van het begin mijn best gedaan... en niet meer ter wereld gezocht als respect en eer. Daar zal ik met Gods hulp in doorgaan. Tot het einde toe. P.S. Ik laat elst en perenbomen langs de nieuwe walpoten en ook nieuw eikenheesters, want ze zijn allemaal doodgegaan. Gij laat ons weten dat onze wegen nu niet behaaglijk zijn. De staten hebben een algemene boet, vast en de bedendag uitgeschreven. Van... Och heren, een straf is niet in uw toon. Uw kastij... En zo begon de oorlog, met Engeland over zee, met Frankrijk over land. Aan de zijde was een militie met een glorieuze koning tot haar hoofd... en onze zijde een militie zonder hoofd. Daar geoefende, hier ongeoefende officieren. Daar menigte van krijgsvolk, hier schaarsheid. Daar courage, hier verslegendheid. Daar orde, hier confusie. Daar was alles volmaakt en perfect... Hier was niets zonder notabel gebrek. Het getal van Franse militairen weert 146.058 combattanten. En met haar gevolg en aanhang. Zo van pages, lakijen, koetsiers, wagen en karluiden, pioniers, jongens, krauwels, wijven, trossen, hoeren, et cetera... waren het er wel 300.000. Tot een optocht van dit leger Parijs uit... wierden drie à vier dagen toegebracht. Met zulke gewoel en gesleep van pakken en zakken van allerhande bagage... en gekriool van mensen alsof het heel Parijs had willen verhuizen. Alle voornaamste heren en dames kwamen de reizen van den koning... met het adieu en wensingen van een gelukkig succes zijn er wapenen valédisseren. Alle opgetooid als bruiloftgasten met de kostelijkste en sierlijkste kledingen en monturen. Op den 1e juni vielen de Franse legers op zes bijzondere plaatsen als Orsau, Rijnberg, Wezel, Burik, Grol en Twent tegelijk op één dag aan. Die ze bijna geheel overstroomden en verwoesten. Ondertussen waren de staten der Verenigde Nederlanden bedacht op tegenweer en defensie van haar en staat. Om confusie over bevoegdheden te voorkomen... die onder hare generaal zijn oversten in de legers en te velden... zouden kunnen ontstaan, besloten zij dat zijn hoogheid... de heer Prins van Oranje zouden zijn kapitein-generaal... over de militie der generaliteit buiten de provincie van Holland. Toch met zeer gelimiteerde bevoegdheid en onder het opperbevel van acht gedeputeerden te velden... die overal het leger te velden zouden bijwonen... en door het geven van haar patenten hetzelfde verleggen of verdelen... zoals zij het ten meeste diensten van den landen zouden verstaan te behoren. Willem III was uh, benoemd tot kapitein-generaal van het staatse leger. Dus laten we zeggen opperbevelhebber. Maar omdat hij nog maar zo weinig ervaring had werd hij benoemd voor slechts één veldtocht. En hij kreeg voor de zekerheid ook een aantal gedeputeerden mee... uit de Staten-Generaal. Laten we zeggen Kamerleden. Hij kreeg daar acht stuks van in zijn kielzocht. De heren Ripperta Terburgse, Cornelis de Witruwart van Putten... Van Beverning, Kromom, Schade, Vierse, Stoevelaar en Kokkinga. En voordat Willem een besluit kon nemen... Moest dat eerst allemaal worden geaccordeerd door die acht Kamerleden. Dus dan heb je een, een, een, een militaire commandostructuur die eigenlijk al meteen wordt lamgelegd door te veel overleg. Mijn heer en liefste hartje, ik heb een klein huis kunnen huren in Amsterdam, waar wij de wijk kunnen nemen als de Fransen komen. Deze dag vaart een schip vol van ons goed van Elst naar Amsterdam. Ik ben nu het meest bekommerd om onze wijn. Wat moet ik doen? Breng ik ze naar Amsterdam, dan moet ik daar zoveel import over betalen... en bovendien, het is zoveel. Dat drinken we in geen jaar. We zullen ons in Amsterdam moeten behelpen. Ik blijf hier zo lang als ik kan. Ik bid u zich in geen perikel te stellen... omdat ik niet van man en van zoon beroofd word want ik vrees mijn zoon nooit weer te zullen zien. Hij zegt dat er veel onbedreven volk in het leger is. De Republiek had een aantal verdedigingslinies. Er waren zes forten langs de Rijn. Daar moesten de Fransen eerst langs. En dan was er was ook nog het hele sterke fort Maastricht aan de Maas. De, de regering in Den Haag was er eigenlijk wel vrij zeker van dat de Fransen heel erg lang zouden doen... over het veroveren van die forten. En in, die, in dat tijdsbestek had uh, het Nederlandse leger dan tijd genoeg... om de ijzerlinie, de linie daarachter, in uh, paraatheid te brengen. Waar op dat moment al duizenden boeren aan het graven waren... en waar de kanonnen maar niet arriveerden. Wat gebeurde, was eigenlijk een nachtmerrie voor uh, de regering. De Fransen passeerden Maastricht. Ze rolden de zes Rijnforten op binnen het bestek van een week. En, uh, en ineens stonden ze ijzingwekkend dicht bij de IJzerlinie. En die IJzerlinie was nog lang niet af. 3 juni. Orsau valt. 4 juni. Burek valt. 5 juni. Wezel door Fransen bezet. 6 juni, Rijnberg valt. 8 juni, Emmerik valt. Mijn heer en liefste hartje. Met de laatste post heb ik geen brief van u gehad. En hier horen we iedere dag ergere tijdingen. Ze zeggen dat de Fransen wezel hebben ingenomen. En het klooster Sleenhorst hebben geplunderd. En de Begijnen hebben geschoffeerd. Het is verschrikkelijk om te horen hoe ze te werk gaan. Ze zeggen dat ze nu iedere dag naar de IJssel zullen komen... dat maar matig met volk is voorzien. We hebben hier zulke droogte dat alle gras staat als hooi. Uit de rivier valt al het water weg. De lieden spreken hier in de steden kwaad van de regenten. 9 juni. Doetinchem door Fransen veroverd. 10 juni. Rees en Grol gaan over. De bisschop van Münster neemt Oldenzaal, Ootmarsum, Almelo, Delden, Goor, Borculo en Bredevoort. Nu zal het erop aankomen, mijn hartje. Nu de vijand zulke progressie op ons doet. Ik vrees dat het op de IJssel aan zal komen. Mijn hart bloedt als ik daaraan denk. We hebben onze zoon geofferd aan de dienst van het land. Misschien zien we hem nooit meer. Afgelopen nacht zijn hier in het dorp een regiment van 1600 zeeuwen gepasseerd. onderweg naar Nijmegen. En ze hebben zo'n wanorde gemaakt. ze hebben de boeren gedwongen ze te drinken te geven. Ik heb de brug laten ophalen. In Utrecht hebben de vrouwen een luitenant-kolonel. die uit de stad wilde vluchten, aangevallen. Ze riepen: Zal de mooie heer vluchten. die onze mannen uit vechten heeft gestuurd? Ze rukten zijn koffers open en pats. Daar rolde het zilver en goud over straat. De burger wachtte in de wapens om de wijven te kalmeren. Ach, dat de heer almachtig ons wil bijstaan... opdat wij niet in de handen van de tiran mogen vallen. Want zij leven zich verschrikkelijk uit op de mensen waar ze komen. Hier is dagelijks grote doortocht van boeren uit Holland... om aan de defensiewerken te graven en het leger te versterken. Deze Noord-Hollandse boeren waren slecht uitgerust. De ene met een vuurroer, de ander met een snaphaan en de derde met een musket. Alle van diverse kaliber, die het meest verroest, vermom of gedemonteerd waren. Zij zeiden zelf dat ze liever met een mesje een snijwerkje legden als tegen een vijand vechten. Enige deze boeren, voor aan een Dam werkende, zagen veel stof en damp van de menigte der vluchtelingen opgaan... waarop enen onder haar in verbaasdheid uitriep... zieder de vijand, maats! zulk zulken schrik in haar bracht... dat zij het hazenpad naar de stad kozen... latende haar gereedschappen achter. Ze zijn allen weer naar huis gezonden in het kwartier der Honingsweert. Hoog edel geboren heer en vader. Het is met een post of drie dat ik niet heb kunnen schrijven... waarover ik onderdanig om excuses bidden. Ik ben zo geoccupeerd geweest... dat ik bijna niet een uur rustig had hebben te kunnen slapen. Als we ons zo blijven verdedigen... zullen de Fransen ons in zes weken ontnemen... waar onze voorouders tachtig jaar om gevochten hebben. Hier aan de IJssel laat de vijand zich nu iedere dag zien. Gisteren kwam het alarm dat ze de Betuwe attaqueerden... Als ze daardoor heen trekken, zullen ze al snel in Amsterdam voor de poort staan... en staat het land dus in groot gevaar. Al de posten hier zijn van zo slechte defensie... dat wij hier alle wel zullen moeten sterven. Amerongen, 12 juni. Sinds de laatste brief is de vijand zo genaderd... dat we hen alle dagen verwachten aan de Rijn of de IJssel. De mensen vluchten van alle kanten, dag en nacht... Ik heb gisteren onze schoondochter en kleine Frits naar Utrecht laten brengen. De mensen zijn zo oproerig in Utrecht, in Haarlem en in andere plaatsen. De mensen beginnen ook op U te morren, mijn heer en lief hartje. Dat de troepen uit Brandenburg maar niet komen. Waar moeten we blijven? In Amsterdam zullen dergelijke praatjes ook wel rondgaan. Waar kan ik me vertonen? U belieft te doen wat u doet en laat ons zo alleen in deze uitnemend zware tijd... Neem me niet kwalijk, bid ik u, dat ik dus overstort. Maar ik ben bedroefd tot in het binnenste van mijn hart. PS. Kleine Frits kust zijn grootpapa ootmoedig de handen. De jongen wordt zo sterk... Op dusdanige wijze is de staat der Verenigde Nederlanden... in zulke gemeen consternatie geraakt. Dat een raadpensionaris, meester Jan de Wit... een man van een heroïek en kordaat gemoed... zich zo verslagen toonde... dat hij aan enige regenten zeide... Mijn heren, zo is ons land al half verloren. En daarop gevraagd zijnde... door wat middel men de staat nog zouden kunnen redden... ...antwoordde hij met opgehaalde schouderen... ...dat er geen ander middel over was als met een vijand te trakteren... ...en dat die vooralsnog niet zouden willen luisteren. De raadpensionaris van Holland, Johan de Wit, had voor de vergadering gezegd... ...als wij de eerste klap van de Fransen weten op te vangen... ...dan is daarna het vuur van het Franse temperament gedoofd. En ontstaat vanzelf de situatie waarin we kunnen onderhandelen. En dan komen we misschien zonder al te veel kleerscheuren... uit deze oorlog tevoorschijn. Maar de snelheid waarmee die zes Rijnforten waren gevallen... en de enorme snelheid waarmee die Fransen optrokken... richting de IJzerlinie, maakte hem ook wanhopig. Hier was helemaal geen sprake van een eerste klap. Die, die Fransen die sneden door uh, het, het, het Nederlandse vlees en niemand wist waar dat zou ophouden. Iedereen maakte zich uh, hele grote zorgen dat misschien wel spoedig het hart van de staat zou worden bereikt. Ondertussen dat door de Fransen nog gedelibereerd werden op welke plaats zij de IJssel of de Rijn het bekwaam zouden passeren... Adresseerde zich zekere roomsgezinde boer Jan Peters aan de Fransen. Hij zei dat hij omtrent Neder-Elte aan den oever des Rijns woonde en dat hij in den Rijn op zekere plaatsen droogte hadden opgemerkt, die bij het lage water dat er toen was, met ruiterijen zeer gevoeglijk konden doorwaad worden. Niemand zou vermoeden, zeide de boer, dat de doorbreuk daar zouden komen. Die oever werd alleen maar met enige vriezen bewaakt... dewelke door gedurig heen en weer marcheren... dan naar Nimwegen en dan naar Doesburg en Zutphen... heel vermoeid en afgemat waren. Den Koning reed in nacht tussen den 10 en 11 juni... Met alle zijn groten onder het licht van 200 flambouwen naar het tolhuis, alwaar boer Jan Peters de passage door de Rijn aanwees. Zij werden gevolgd door 40 Franse dragonders die de Rijn met grote furie inreden en ongeacht velemus schoten haar ontmoetende, doordrongen tot de overzijde. Op de hielen aanstonds gevolgd van groter macht. Zo trok het gehele Franse leger over in de Betuwe. Als de Fransen de Rijn zijn overgestoken... heeft dat enorme gevolgen voor de situatie in de Republiek. Het kleine legertje van de prins, 22.000 man sterk ongeveer... loopt ineens het gevaar om door het Franse leger... ...klem te worden gezet tegen de IJssel. En dan kan het geen kant op. Dus het moet zich heel snel terugtrekken. En die terugtocht van het Nederlandse leger... ...dwars door het hart van de Republiek... Eh, op, ...op Holland... Eh, ...veroorzaakte enorme schrik in het land. Het leger heeft nog helemaal niks laten zien. Alle linies die de Republiek tot nu toe heeft gehad... ...zijn... Ja, bij de eerste aanraking door de vijand al in elkaar gezakt. Amsterdam, 13 juni. Gisteren heb ik vanuit Amerongen geschreven... over de droeve staat waarin ons vaderland verkeert. Ik wilde nog een paar dagen daar blijven... maar om twee uur s'nachts kwam onze zoon aan de poort zeggen... dat ik moest vluchten. De Fransen zijn de Rijn overgezwommen, zei hij... en ze hebben de schenker Schans genomen en het volk in de Betuwe heeft haar post schandelijk verlaten. Ik ben meteen in een koets versprongen en naar Amsterdam gereden. De mensen vluchten met zoveel geweld van alle kanten... dat je niet kan zien wie mannen en wie vrouwen zijn. Ze huilen allemaal als kinderen. Ik kan geen woorden vinden om de ellende te beschrijven. Ik zie geen uitkomst meer en beveel mij in zijn handen... en hij moet maar doen naar zijn welbehagen... PS, ik ben hier aan de oostzijde van de Blauwe Brug... op de Nieuwe Herengracht, in de Troffel. Hoewel geen komeetsterren door haar verschijningen... deze oorlog met haar rampen voorzijd hadden... zo geloofden nogthans velen dat nu het fatale sterfjaar... voor de geunieerde republiek geboren was. De meer. Terwijl het nu even honderd jaren was dat een eerste fundamentsteen tot een opbouw van deze vrije republiek geleid was door het innemen van de bril door de watergeuzen. Die daar door onweder en godsbeschikkingen en niet met voornemen waren meester geworden. Gij hebt ons gezegend met alle handenmeringen en welvaart. En laat ons brengen goud en zilver... en alle nodige en kostelijke waren van het oosten, westen, zuiden en noorden. Ons land hebt u gemaakt tot een toevlucht der vreemdelingen... en tot een schouwplaats van velen. Nu, hier komt gij weten. De wonderlijkste historieën schijnen de grootste fabelen als ze niet met haar ware redenen en oorzaken zijn verteld. Wie zou kunnen geloven dat de Verenigde Nederlanden... binnen 50 dagen meer konden verliezen... dan ze in 80 jaar met het zwaard gewonnen hadden? Ja, wie zou kunnen geloven dat de fortuinen zo subit grote heerschappen zou verheffen en weder nederstorten... als wij allen met onze eigen ogen gezien hebben... Maar weert van ons deze zware oorlog die tegen rechte reden ons wordt aangedaan. Amen. Dit was het eerste deel van Rampjaar 1672. U hoorde stemmen van Ton Lutz, Annemarie Oster, Klaas Vos, Donald de Marcas, Peter Brussen, Filip Frerix, Arend-Jan van Vos, Leopold Witte... Els Buitendijk, Astrid Nauta en Luc Panhuizen. Techniek was van Jurik Willig. Volgende week het tweede deel. Wilt u ons iets zeggen, mailt u dan op ovt.vpro.nl. En we hebben een website, geschiedenis24.nl. Wat daarop te zien is daarover Manix Koolhaas aan de telefoon. Dag Manix. Dag Matthijs, goedemorgen. Ja jongen. Ik wil je eerst bedanken voor tien uh, mooie jaren uh, bij OVT als uh, presentator. Dankjewel, Ik heb het ook zo lang volgehouden en ik kan je zeggen, er is nog een, uh, een leven mogelijk daarna. <lacht> je stelt <begint>, je <lacht> dankjewel. Wie weet mag je af en toe nog eens even bellen zoals ik. Uh, wat is op de website te zien? Nou, wij kijken alvast terug met uh, de jaaroverzichten uh, van Polygoon. Dat zijn uh, unieke filmpjes die uh, al in de jaren dertig werden gemaakt in 1934 voor het eerst door uh, Alex de Haas. Geheel op rijm gezet. Maar vanaf 1950 werden ze eigenlijk beroemd en berucht... doordat Kees Stip zich ging maken, de destijds beroemde dichter zoals dat heette. Hij schreef uh, de teksten. Uh, Philip Bloemendaal die sprak ze uiteindelijk uh, natuurlijk in. En uh, ja, dat zijn echt pareltjes van uh, filmkunst geworden. Ze hebben het volgehouden tot en met 1978. Het jaaroverzicht van Polygoon. Daarna kwam er een einde aan... ...omdat Polygoon ten ging in de concurrentie tegen tv. Maar ik zou u aanraden... Ga eens kijken op de website en bekijk de jaargang bijvoorbeeld van uw geboorte. Het zijn inderdaad fascinerende overzichten die ze gemaakt hebben. Uh, ja, dat hebben we op de website. Verder nog een hele grappige kauserie uit 1961. Een radiokouserie, zoals dat toen heette, van de Vara. Getiteld over de zinloosheid der ruimtevaart. Een exposé van twee keer twintig minuten door professor, meester, dokter G. van den Berg... die in alle toonaarden probeert uit te leggen waarom de ruimtevaart volstrekt zinloos en onmogelijk is. Heel grappig in een tijd waarin de ruimtevaart juist uh, fascinerend aan het opkomen was. Uh, dat was het uh, voor betreft uh, geschiedenis 24 deze week. Dankjewel, Marix. Uh, ik zie nu het uh, heel ongebruikelijke... als dit nou thuis naast mij komt zitten. Ja, het. Matthijs, want dit is jouw laatste uitzending. Ja. En Jos heeft al gedaan, namens de hele redactie, bedankt. En dat wij jou zullen missen, dat leidt geen twijfel. Maar wie jou nog meer zullen missen, dat zijn de luisteraars. En dat wil ik je toch niet onthouden... Geachte heer Deen, beste Matthijs, Ik heb als trouw luisteraar van OVT altijd zeer van uw presentaties genoten. Dank daarvoor. Jammer dat het ophoudt. Wat ontzettend jammer dat Mathijs Deen OVT moet verlaten. Het lijkt me een fout besluit. Heb altijd met veel genoegen naar hem geluisterd en ik betreur het zeer. Maria Goos dan, dank voor uw medewerking aan dit fijne programma Matthijs... en uw heerlijke en inmiddels vertrouwde stem op de zondagochtend. Het gaat u goed. En daar sluiten we ons bij aan. En wij gaan ervan uit dat jij toch binnenkort wel weer op de radio te horen bent. Dank je wel, Astrid. Um, ja, dit was OVT voor vandaag. Volgende week is OVT er weer. Ik groet en dank u heel hartelijk voor de afgelopen elf jaar. En ik wens u het nog maar een keertje.